De ongecodeerde meldingen via P2000 worden door een aantal websites gepubliceerd. Opstelten wil dat berichtenverkeer laten versleutelen, waardoor ze niet meer kunnen worden uitgelezen. De minister wil nog overleggen hoe de media geïnformeerd kunnen blijven worden over alarmmeldingen. Waarschijnlijk is voor het eerst een Nederlandse jihadstrijder gedood in Syrië. Het is een man van 20 uit Delft die meedeed in de strijd tegen het regime van president Assad, schrijft de Volkskrant. Ook zijn oudere broer vecht in Syrië, zegt Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling. Daar zijn ze niet verrast door het nieuws. Het zijn uh, hele jonge jongens die daar uh, hoestige kalasnikovs in handen gedrukt krijgen, niet goed te eten krijgen en eigenlijk als kanonnenvoer worden ingezet en uh, nou ja, inmiddels ook uh, gedesillusioneerd beginnen terug te komen. Op een provinciale weg bij Alkmaar is een bus van Connection van een talut gereden. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Het gaat waarschijnlijk om een aanrijding met meerdere auto's. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. Volgens de politie zaten er mensen in de bus. <lacht> Nederlanders zijn iets minder somber over de economie dan een maand geleden. Dat zegt het CBS op basis van het consumentenvertrouwen.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 De Belastingdienst vult steeds meer gegevens vooraf in... waardoor zelf aangifte doen ook steeds gemakkelijker wordt. Maar blijf opletten, zegt de Consumentenbond. Ook de Belastingdienst maakt fouten. Die fouten waren erg uiteenlopend. Eén persoon werd zelfs geconfronteerd met spaargeld en een tweede huis... en een aandelenkapitaal wat hij allemaal niet bezit.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 Amnesty's Movies That Matter en de VARA geloven in de kracht van de camera als wapen tegen onverschilligheid. De VARA zendt daarom deze week vier mensenrechtenfilms uit. Vanavond Give Up Tomorrow, Morgen en Op Een Goede Dag, Vrijdag in Sandie en Zaterdag The Children of the Yardbakker. 20 tot en met 23 maart Movies That Matter bij de VARA op Nederland 2. Radio VARA, Radio 1. De gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. De beste ontwikkelingshulp is handel, vindt de minister die daarover gaat, Lilian Ploemen. Onlangs probeerde ze dat nog aan te tonen met een reis door Afrika. Een stoetwinkeliers in haar kiel zocht. Maar vervangt de handel wel de hulp? Zo een gesprek met Marinus Verwij van ontwikkelingsorganisatie Eco... en oprichter van Eco Investments. Duurzame jeans, oké, okay, dat kennen we. Maar nu kun je ze ook nog leasen, want het is nog duurzamer. We duiken zo bij Sincere Fair Fashion een pashokje in. En raken de Russische zakenmensen in paniek... als ze moeten bijdragen aan de crisis op Cyprus? Wel nee, Ze hevelen hun postbussen met al dat spaargeld over naar... Nederland, ook een paradijs. Overigens ontwijkt de straffe oostenwind en... In... surf naar degids.fm Ongezien met de auto erop uit, is er al een tijdje niet meer bij. Boven de snelwegen hangen honderden camera's... die u voortdurend in de gaten houden. Tot nu toe is het niet toegestaan om die gegevens te bewaren, maar daar komt verandering in. Een kamermeerderheid is voor het opslaan van de cameraregistratie voor de duur van vier weken. En het CDA wil nog verder gaan. De camera's moeten van die partij ook worden ingezet om alcoholovertreders in de gaten te houden. Het CDA-kamerlid Sanne de Rauwe zit in de studio in Den Haag. Goedemorgen, meneer de Rauwe. Goedemorgen. Er worden straks automobilisten die met een glaasje op tegen de lamp zijn gelopen ooit aan de lopende band aan de kant gezet. Nou, dat zou eigenlijk wel goed zijn. De lopende band gaat wat ver. Maar wat wij willen voorstellen is dat mensen die recent een alcoholmisdrijf in het verkeer hebben begaan... ook extra gecontroleerd worden, omdat juist de pakkans van deze mensen in Nederland ontzettend laag is. En daar wilt u die camera's voor gebruiken? Ja, u noemde de camera's boven de weg. Wat wij voorstellen zijn de mobiele camera's... die steeds vaker worden ingezet bij bijvoorbeeld een politievuik, waarbij dan 97 procent van de automobilisten toch even wordt lastiggevallen terwijl zij niks gedaan hebben... En onze stelling is, dat kan efficiënter en effectiever. Namelijk haal die mensen eruit die recent gepakt zijn met alcohol... om gewoon te kijken of ze uh, zich hebben aangepast... en dat ze inderdaad nu wel alcohol en verkeer kunnen scheiden. Wat wij willen. Want vergeet niet, het zijn helaas per jaar... 140 uh, mensen die omkomen in het verkeer... omdat iemand tussen uh, zo stom is om het alcohol op in de auto te stappen. Maar constateert u met mij dat de regels steeds verder worden opgerekt... Hè, toen de camera's werden opgehangen boven de snelweg, want daar heb ik het over... Ja. was er geen sprake van dat gegevens werden opgeslagen. Dat gaat nu dus veranderen. En u wil nog verder gaan door alcoholovertreders met andere camera's... extra te gaan controleren op het moment dat ze de in rijden. Waar ligt voor u de grens? Dat is een hele trechte vraag. En ik constateer inderdaad met u dat die grens uh, wel opgerekt wordt... Dat moet je wel heel voorzichtig doen. Je moet van tevoren heel precies aangeven wat je ermee beoogt. Ik vind ook dat je heel precies moet aangeven wie mag eigenlijk die gegevens zien. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, ze dienen ook maatschappelijke doelen. Namelijk het aanpakken van bijvoorbeeld verkeersovertredingen. Alcoholmisdrijven in het verkeer. Of andere zaken als inbraken en noem maar op. En waar ligt die grens? Ja, dat is altijd heel moeilijk aan te geven. Daarom vind ik het goed dat we dat in een wet gaan vastleggen. En niet zoals in het verleden waar het fout ging in mijn ogen. Dat de politie dit gewoon maar deed zonder waarborgen. Dus in de, uh, het CDA steunt het wel dat we hier in de Kamer via een wetswijziging uh, dat gaan afwegen en overwegen en ook gaan vastleggen. Zodat ook alle burgers kunnen zien van hé, hey, wat zijn de regels, wat zijn de voorwaarden en wie mag daarin kijken. Kent u het rapport nog van Justitie? In opdracht van Justitie geschreven Hits en Hints van mei vorig jaar. Dat is ja. een zeer kritisch rapport waarin staat dat Cameratoezicht langs de snelweg helemaal niet leidt tot meer opsporing. In het beste geval kunnen er wat meer boetes worden uitgedeeld. En het werkt ook nog eens een keer kentekenfraude in de hand. Zeer kritisch. Ja, ik, ik ken het rapport. Ik heb het toevallig gisteren nog gelezen... omdat wij vanmiddag het debat erover hebben. Daar staan inderdaad kritische punten in. Maar u citeert nou wel uh, uh, eenzijdig... want het rapport geeft ook aan dat er heel veel mogelijkheden zijn. En ik vind ook dat je die discussie uh, op die manier moet vorm, uh, voeren. Namelijk uh, oog hebben voor de nadelen, de risico's. Bijvoorbeeld een overload aan informatie. Dat is echt een heel terecht punt. Maar daarmee moeten we niet zeggen, nou laat dan maar. Want ook techniek kan echt helpen. Het opsporen van criminelen of het aanpakken van alcoholovertredingen in het verkeer. En daar moeten we niet onze maar ogen voor goed, sluiten. Maar goed, die kritiek die staat er toch in en die blijft overeind. En u gaat verder samen met de rest van de Kamer, althans voor een groot gedeelte. Nou, die, die kritiek staat erin en die moeten we ook ons ter harte nemen. Daarom dat het nu ook bijvoorbeeld via een wet uh, geregeld wordt. Omdat bijvoorbeeld het College Bescherming Persoonsgegevens... eerder al aangaf bij Rotterdam... waar ook heel veel gegevens werden geïnformeerd, werden verzameld. Dat zeiden, oh, wacht eens even. Hier is helemaal geen wettelijke basis voor. Dus met een wet is het wel goed? Nou, met een wet wat je in ieder geval... Is de, ben je in staat om met elkaar af te wegen... wat is proportioneel, wat is redelijk... en op welke manier kunnen we er ook voor zorgen... dat we enerzijds criminelen aanpakken? Want dat moeten we doen in dit land... We hebben een veel te laag opsporingspercentage. Maar anderzijds gewoon de mensen beschermen die daar helemaal niks mee te maken hebben. Maar wet of geen wet, het leidt niet tot meer opsporing, zegt justitie in het rapport Hits en Nou, het rapport geeft daar een aantal kritische kanttekeningen. Maar zegt ook heel duidelijk, het biedt absoluut kansen om uh, effectiever uh, op te treden. En informatie te verzamelen die kunnen bijdragen aan, uh, aan aanpak van criminaliteit. Er worden vier voorvallen genoemd waarbij dankzij die camera uh, informatie uh, uh, zaken uh, verder opgepakt konden worden. En minister Opstel van de VVD geeft ook aan dat hij ook verwacht... dat met een, uh, met een uitbreiding ook meer zaken aangepakt kunnen worden. En ik zeg u ook recht bij, het is broodnodig. Wij hebben een 10% uh, slagerspercentage van misdrijven. Dat is 90% te weinig. D66 heeft kritiek. Alles wordt sluipend wijze ingevoerd zonder veel ophef. Over de drones, dat zijn van die onbemande vliegtuigjes... die tegenwoordig ook op stap gaan om criminelen op te sporen... en meer van zulks, en die vliegen dan boven woonwijken... Over die drones is in Den Haag niet eens gesproken. Daar heeft het parlement helemaal geen toestemming voor gegeven. Klopt dat? Ja, dat klopt, omdat er niet een wet is die daar specifiek over gaat. En uh, dat CDA... gaat bij deze wet veranderen? <coughs> Nou, ik, ik zou ervoor willen pleiten dat, er een, dat, wij een, dat wij een goede wetgeving hebben... waarin die nieuwe technieken gewoon goed geborgd zijn. Want uh, gisteren was het ANPR, of uh, de, de, de kentekenregistratie. Vandaag zijn het de drones. Morgen is het vast weer een nieuwe techniek. Wij moeten ervoor oppassen dat we steeds uh, van die mini-debatjes hebben. Ik vind het heel terecht en zorgvuldig dat het parlement daar een breed debat over voert... van hoe gaan we om met nieuwe technieken bij opsporing. Maar wat mij betreft met als uitgangspunt, borgen de privacy... van degenen die er niks mee te maken hebben, maar het aanpakken van de privacy van overtreders, of het nou met alcohol in het verkeer is, of inbrekers. Want daar uh, ga ik niet voor opkomen, voor die privacy. Want juist zij tasten uh, de privacy van burgers heel ernstig aan. En Tuurlijk. komen daar nog mee weg ook, omdat het opsporingspercentage... in dit land nog altijd veel en veel te laag is. Je ja, zult veel vertrouwen in de autoriteiten. Dat moet gaan beheren natuurlijk. Hè? Al diegenen die daar niets mee te maken hebben... die hopen dan maar dat ze er ook echt niets mee te maken krijgen. Ik citeer even Corine Prins. Zij is hoogleraar recht en informatisering. Een oud-lid van de WRR. En die zegt... Ik voel me niet happy in een samenleving die uitgaat van wantrouwen... In plaats van vertrouwen, nee, ik ken dat citaat en ik vind dat ook. Alleen om nou te zeggen: weet je wat, laten we de alcoholcontroles maar afschaffen in dit land. Mensen houden zich wel aan de regels, vind ik ook naïef. Maar gaat het te vaak vervangen? Want je kan net zo goed natuurlijk zo'n mobiele camera langs de snelweg zetten. en dan 10 kilometer verderop de politie laten uitdrukken om die ene vast te pakken. Dat is ook ons voorstel. Dat gaat zo gebeuren. Ja, dat is ons voorstel. Uh, dus dat je met een politieteam gewoon de reguliere alcoholcontroles houdt. Die moet je ook voor een deel houden zoals die nu zijn. Maar, ik zeg erbij, je kan inderdaad ook een heel aantal mensen door laten rijden... die geen recent alcoholvleeden hebben. Want juist de mensen die wel gepakt zijn met alcohol... daar zien wij helaas te vaak van dat die opnieuw uh, de fout ingaan. Daarom hebben we onder andere het alcoholslot op ons voorstel. Maar ook die pakkans daarvoor moet echt omhoog. Want die is in Nederland echt veel en veel te laag. Het cda CDA-Kamer Sander De Rauwe, met dank. Graag gedaan. Later vandaag debatteert de Kamer over het opslaan van die cameragegevens. Via je spijkerbroek een steentje bijdragen aan een goed milieu. Dat kon dan met jeans van biologisch en gerecycled katoen. Maar sinds deze week bestaat er ook een lease spijkerbroek. Gonnie Jets van Sensia Fair Fashion in Utrecht is daar deze week namelijk mee gestart. Merel Wijgers, studenten fashion design, snuffelde in de rekken daar en verslaggever Robert-Jan Boy volgt haar op de voet. Maatje 32, 33. Maatje 32, 33 wordt hier uh, gezegd. Zien wij die er tussen hangen? Natuurlijk. Nou, nou. En wat voor maat heb jij, Merel? Ja, rond de 26, 27. Aangezien deze er ietsje groot vallen. Denk Ik dat de 26 wel moet lukken. Merel heeft er al eentje beet? Ja, ja het zeker. Het gaat met name om de spijkerbroeken. Ja. In het kleine zaagje hier worden ook truien verkocht, zie ik. En ja, rokjes. Ja. Nou ja, goed. Daar kom ik natuurlijk niet voor. Nee, komen we komen natuurlijk voor de spijkerbroek. Het draait met name om de lise spijkerbroek. En jij gaat oppassen, zie ik. Ja, ik heb er eentje gevonden die ik al een, een mooie wassing vind hebben. Wat betekent dat? De wassing. Uh, ja, de wassing is uh, eigenlijk de karakter van de broek... Um, lichtblauw. Ja, lichtblauw, maar ook of het stoomwasjes is en uh, hoe het even. Je ziet er ook al eens wat destroyed. Destroyed, alsof, alsof hij kapot is. Ja. Wonderlijke aspecten altijd, hè? Ja, ja. Ja, zeker. De dirty, dirty was, dat zegt het al. <laughs> maar, wat is het verder voor spijkerbroek? Hoe ziet hij er verder uit? Uh, ach, Kwaliteit. een ja. We, we moeten hem even aandoen, en, maar het lijkt er nu al op dat de kontzak op de juiste plaats zitten. Dus, uh, ziet er goed uit. Mooie label zit er aan. Nou, jij gaat even passen. Ja. ga ik even naar uh, Gonië toe. Een lease spijkerbroek. Ja, klopt. Wat houdt het nou precies in? Dat uh, houdt in dat als je hier een broek koopt, dat je 20 euro aanbetaalt. Uh, daarna te je tekent je een leasecontract. Ja. Je betaalt dan uh, 12 maanden lang 5 euro per maand. Dus ik betaal 20 euro mm -hmm. en daarna 5 euro per maand. Ja, dus in totaal ben je dan 80 euro kwijt. Dan na dat jaar kan je kiezen wat je wil. Of je houdt de broek. En dan betaal je nog een keer vier termijnen. 20 euro als een soort statiegeld. Want als die broek uiteindelijk is afgedragen... Ja. kun je hem weer terugsturen. En krijg je 20 euro korting op je volgende aankoop. Of je zegt na een jaar... ik vind uh, het nieuwe model leuk, ik ruil hem om. Ja. Of je stuurt hem gewoon sowieso terug. En alle broeken die terugkomen worden gerecycled. Dus totaal gaat die spijkerbroek dan kosten eigenlijk... Als je hem na een jaar terugstuurt, uh, 80 euro. En wil je hem langer houden, 100 euro. Het is een beetje doordenken natuurlijk, hè? Ja. ja. Er zit wel een beetje een administratie aan je broek vast, laat we zeggen. <laughs> je hebt wel een administratie aan je broek, maar dat gaat allemaal per uh, automatische uh, incasso. Dus ja. daar uh, je merk je eigenlijk niet zoveel van. Daar is uh, Merel weer. Ja. Even kijken, Merel. Ja, nou, hij zit als gegoten, zou ik bijna zeggen. Ja, hij zit, uh, hij zit goed. pas voor me zeker goed. zit lekker. Maar nu gaat het even over het concept... Ja. Heb je het gehoord net hoe je ja, de, ja, door de ja, ja. gordijntjes ja. heen van de kleedkamer? Ik ben kleedkamer. bekend met het concept. Zelf zou ik niet een jeans lezen, Omdat ik het uh, jammer vind als je een, uh, uh, een, een, ja, een broek koopt. Ja. Uh, dat je hem daarna weer moet terugmooien. Omdat hij voor met de jaren mooier wordt en met de jaren eigenlijk lekkerder zit. En dan kan je hem natuurlijk langer wel houden. Maar dan blijft het eigenlijk nog redelijk duur. Um, en ik ben nog wel eens van het customizen. Dus ik kan hem niet customizen. Ik kon hem niet ja, veranderen. Zeg maar als ik er een oh, korte broek van wil maken. Maar veranderen, ja? Ja, ja. <laughs> dat kan, zou dat niet kunnen. Wil Want... ik er iets anders mee doen? Mm. Dan denk ik niet dat dat mogelijk is om dan nog terug te brengen. Daar, zouden dan, ja, daar zou je dan weer regeltjes voor moeten hebben. Even een korte reactie, Goni. Een beetje aan de dure kant, begrijp ik. Ja, de... Van Merel en je kunt hem niet ja, customizen. De... Als studenten. Als studenten? Als studenten. Ja. De dienst kost in de winkel ook 100 euro. Ja. Als je hem zo koopt. Dus op zich is het niet uh, duurder. Plus dat je het bedrag niet in één keer hoeft te betalen. En je mag hem ook best korter maken. Als, uh, ja. als de lengte niet goed is. Het blijft gewoon een, uh, een broek. En is het niet wat ingewikkeld? Vraag ik me ook af. Want je noemde net af. Dat net van het contract. en uh, 5 euro zus. en 20 euro zo. En... Een autoleasen. Daar kijkt ook niemand van op. Nee, ja, maar goed, een auto is natuurlijk wat anders dan een broek. Maar voor sommige mannen is dat ook heel erg persoonlijk uh, een auto nee. volgens mij. Vind jij ervan meer op? Ja, ik, ik, vind wel, ik vind het goed. In dat opzicht vind ik het een goed concept. En ik vind het ook heel erg goed dat het dus uh, met het materiaal gewoon goed uh, bewust wordt omgegaan. En dat je net ook weer. Uh, ja, want zoveel mensen gooien zomaar een spijkerbroek weg en die brengen het niet eens naar het leger des Heils of wat dan ook. Waardoor het niet gerecycled kan worden. Op deze manier heb je natuurlijk veel minder grondstofafval. Uh, wat ik een heel goed uh, belang vind. Jij studeert mode. Ja, klopt. Is dit nou een concept wat we meer gaan zien de komende tijd, denk jij? Nu zijn de spijkerbroeken. Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Uh, nou ja, je ziet natuurlijk wel steeds meer dat ook ruilen uh, steeds meer belang wordt. Geld wordt natuurlijk steeds minder belangrijk. Dus in dat opzicht denk ik, denk ik wel dat er toekomst ja. in zit. En vooral ook het recycle-concept, uh, ja. daar werken al meer me uh, ja. merken mee. Ik heb nog een merk wa waar aan een label zit, dat je het kan terugsturen naar de fabrikant ja. als het is afgedragen. Ja. Dus uh, dat recyclen, dat, uh, daar zie ik wel een grote toekomst uh, voor. Goed, nou, jij houdt deze, begrijp ik. Ja, nou ja, houden. Wat zal ik nou doen? Ja, ik vind dat ja. ja, er ook eentje moet passen. Oh ja? Ja, ja zeker. Oh ja? Wat vindt u van het concept? Laat het maar eens even passen. Ja. <laughs> Robert-Jan is passen zo te horen. En duur of niet duur, dat is natuurlijk een rekkelijk begrip. Een broek bij Zara of H&M is wel degelijk goedkoper. Het kan daar al vanaf 29 euro. En ook daar hebben ze wel eens een broek van organisch katoen. Maar liezen, dat kun je daar niet. Tom Petty maakt altijd wel leuke platen samen met de Heartbreakers. En dit nummer begint als volgt. Zo heerlijk klagend, smachtend gezongen wordt door Tom Petty samen met zijn Heartbreakers, een band die afkomstig is uit Florida en verantwoordelijk is geweest voor vele hits. Waaronder deze uit 1979, Refugees. De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 Had Dirk van Eco gehoord, dan had u nu op een fiets uit Wakadougou kunnen rijden. Dat was een radiospotje van Eco Investments, dat is een organisatie van ontwikkelingssamenwerking. Door het kabinet wordt er 1 miljard bezuinigd op ontwikkelingshulp. En volgens verantwoordelijk minister Lilian Ploemen kan de schade van deze bezuinigingen worden beperkt... door het opvoeren van de handel met arme landen. Deze ontwikkelingshulp Nieuwe Stijl die wordt al geruime tijd beoefend door Eco Investments... Directeur Marinus Verwij zit hier. Goedemorgen, meneer Verwij. Goedemorgen. Eco-investments biedt ontwikkelingssamenwerking, maar dan net even iets anders. Dat is de leus op de website. Hoezo net even iets anders dan? Ja, dit zijn uh, nieuwe ontwikkelingen. Uh, een stuk vernieuwing van ons werk, waarbij we dus uh, gebruik maken van bedrijven om um, mee te werken aan werkgelegenheid in ontwikkelingslanden, um, waarbij dus ontwi ik als ontwikkelingsorganisaties, ik geef een voorbeeld, bijvoorbeeld uh, boeren uh, organiseert uh, hun productie versterkt en hun ook een marktpositie geeft. Boeren dat, daar. Ja, ja, boeren daar, uh, koffieboeren, katoenboeren, en dat proberen wij te koppelen aan uh, dat kunnen. Lokale eh, ondernemers zijn, maar het kunnen ook internationale ondernemers zijn, en kunnen dus ook Nederlandse ondernemers zijn. En is dit de ontwikkelingsver op nieuwe stijl, waar Lilianne Ploemen het over heeft? Dit is zeker een, een deel van de ontwikkelingshulp Nieuwe Stel. Uh, wij doen het al een jaar of uh, tien. Uh, dus wij zien ook dat er dus bestaanszekerheid van uh, de mensen waarvoor wij het werk doen. Want wij zijn natuurlijk geen bedrijf, maar wij zijn een ontwikkelingsorganisatie. Maar dat je hier dus win-wins kunt bereiken. En dit is een voorbeeld van hoe dat nieuwe eruit zou kunnen zien. Uh, kijk, handel is niet iets dat alle problemen gaat oplossen. Nee. Uh, laat dat helder zijn. Uh, maar het is wel een van de uh, mogelijkheden om uh, zeg maar ook je ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. U zei: U doet dat al een jaar of tien? Met ja. eco, eco-investments bestaat ook al een jaar of tien? Nou, we hebben dus, zeg maar, eco-investments uh, uh, bestaat nu ongeveer een jaar. Maar dit type werk, waarbij we dus veel meer samenwerken met bedrijven in economische programma's. En, en ook, uh, zeg maar, onze doelgroepen verbinden met een internationale keten. Dat doen we al langer. Maar het lijkt een beetje een hedgefonds. Of is het niet zo? Uh, nee, het is, uh, als je, het is eigenlijk uh, wat ze impact investment noemen. Uh, dat betekent dus dat je dus investeert bijvoorbeeld in een fabriekje... wat, uh, ik noem maar wat uh, bepaalde producten, hè, landbouwproducten verwerkt daar. Uh, dat dat, zeg maar, dat doe, doe je op een sociale manier. Dus je hebt een... Dat moet. Uh, dat moet. Anders uh, kom je wij, niet met de, voor subsidie van eco aanmerking. Nee. nee, Want dan nee. En we he? doen het ook niet met... We, moeten dus, we hebben dus heel duidelijk gescheiden. Uh, Eco-investment moet ook op zakelijke principes draaien. Ja. Uh, dus uh, je moet niet een bedrijf gaan uh, runnen met subsidiegeld. Uh, dus de, de bedrijfsplannen moeten dat zelf doen. Ja. Alleen je kunt wel met leningen, garanties, soms ook... Uh, aandelen, kun je natuurlijk zo'n bedrijf uh, stimuleren. En dat doen we met Eco Investments. Naast die leningen, die garanties, die aandelen, die krijgt u onder andere door subsidies van het ministerie van Lilian Ploemen. Wij mogen dus uh, subsidies daarvoor gebruiken, omdat die dan ook weer terugkomen. Uh, daarnaast uh, hebben we ook contacten met banken, uh, met particuliere investeerders. Die zijn geïnteresseerd om met ons mee te doen in dit invest investeringsfonds wat dus zowel een sociale doelstelling heeft als een commerciële doelstelling. U zei al, het helpt een beetje, deze ontwikkelingshulp nieuwe stijl... maar Farah Karimi, directeur Oxfam Novib, die was verbijsterd toen ze het hoorden wat minister Ploemen te bergen bracht. Naïef, visieloos, een VVD-geluid. Het is naïef te denken dat bedrijven ervoor kunnen zorgen... dat arme landen voedselzekerheid, toegang tot water en seksuele rechten krijgen. Heeft ze gelijk? Uh... Ja en nee. Uh, wij vinden in ieder geval dat een deel, als je het hebt over bestaanszekerheid van mensen in de ontwikkelingslanden. Dat kan, zeg maar, gediend worden met dit type uh, initiatief. Hè? Dus ook uh, samenwerken met bedrijfsleven. Dat doen we ook. Dat laten we ook zien. Daar zien we ook de successen van. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel zeggen dat de handel gaat niet alle problemen in de derde wereld oplossen. Wat dat betreft is natuurlijk de agenda van ontwikkelingssamenwerking breder. En dan heb je het ook over dingen als mensenrechten, landrechten... je hebt het over uh, gender, et cetera... Dat is natuurlijk vrouw. veel breder dan alleen zeg maar, uh, dit aspect waar we het nu over hebben... waarbij je dus economie inzet om ook ontwikkeling te bevorderen. Dus de combinatie economie-hulp, die kan de traditionele ontwikkelingshulp niet vervangen? Nee, maar het kan wel een bijdrage leveren. En het is ook een stuk modernisering van ons werk... wat denk ik uiterst uh, zeg maar succesvol kan zijn. We hoorden aan het begin dat radiospotje he, van Eco-Investments. En de boodschap luidt, met een idee alleen kom je er niet... Belangrijk is dat je de juiste partner in een ontwikkelingsland vindt. Is dat inderdaad zo moeilijk? Ja, uh, we hebben ook een stukje onderzoek gedaan naar uh, de MKB in Nederland. En daaruit blijkt dat uh, behoorlijk wat MKB-ondernemingen... graag internationaal werk zouden willen... Maar als je kijkt dan wat komt er in de praktijk van terecht... dan is het veel minder. Dus er zit een gat tussen datgene wat gewild wordt... en datgene wat bereikt wordt. En dat heeft toch te maken met ja, een hele praktische uh, complexiteit... van het werken in een ontwikkelingsland. Hoe, hè, hoe vind je de goede partijen daar? Uh, hoe zit het met de wet en regelgeving? En heeft u, want u heeft daar een netwerk. Wij werken al uh, bijna 50 jaar in ontwikkelingslanden. En we hebben inderdaad een netwerk. We werken altijd met lokale organisaties. Uh, we hebben ook zeven kantoren verspreid over de wereld. Dus dat kunnen we ook inzetten... om zeg maar, die match met MKB Nederland en het zuiden te vinden. Is er veel gereageerd op die radiospotjes? Gaan er veel MKB-bedrijven nu de wereld in? Ja, wij zijn verrast, uh, want we hadden zoveel reacties niet verwacht. De eerste uh, uh, ronde hadden wij al 75 telefoontjes die gewoon bij ICO binnenkwamen. En hoeveel zijn we daarvan overgebleven dan? Nou, als je kijkt naar uh, die 75, dan is zeg maar een aantal zijn een idee. Een aantal hebben uh, uh, zeg maar wel wat meer concrete uh, uitwerkingen en ongeveer een derde. Dat zijn organisaties al wel met behoorlijk serieuze businessplannen. Dus wij zijn nu in de fase met ze met allen in gesprek. Met maar, al die 75 of met die 25? Nou ja, je moet wel een, een zekere schifting aanbrengen. Natuurlijk, als het niet verder komt dan een idee, dan kan het niet. Maar met die 25 die uh, serieuze ideeën hebben, gaan wij kijken of daar mogelijkheden zijn om, uh, om daarin uh, verder te komen. En hoe zit het dan met het investeerdersrisico? U zit er natuurlijk in met subsidie uh, van uh, het ministerie van. Economie en ontwikkelingssamenwerking. Maar zo'n bedrijf heeft risicovol kapitaal geïnvesteerd. En wat zegt u dan als zo'n onderneming mislukt? Jammer voor de ondernemer, maar wij, Eco, hebben er veel van geleerd. Nou ja, het blijft eh, ondernemen, blijft ondernemen. Uh, dus, je, elk, zeker het uh, ondernemen in een ontwikkelingsland is een, iets met, uh, van een risico. Een groot risico lijkt mij dan? S nou ja, een goed bedrijfsplan vermindert ook risico's. Hè. Dus het is, het is niet zo dat het een soort uh, wild west is. Want er wordt natuurlijk heel kritisch naar gekeken: van, is dit ook kansrijk? En daar is een ondernemer ook een ondernemer voor en die heeft ook ervaring uh, dus wat dat betreft, uh, ja, de risico's zijn wel groter. We doen het natuurlijk ook met een bepaalde doelstelling, met die sociale doelstelling. Maar ik heb een voorbeeld bijvoorbeeld van een ondernemer in, uh, in Nederland. Die had uh, een groot bedrijf voor de afvalverwerking. Die heeft het verkocht en die zei, ik wil het nog een keer doen. Mijn kennis te beschikking stellen in Brazilië. Nou, daar werken wij nu mee samen. Dat is een prachtig uh, voorbeeld. Hij heeft een fabriek daar opgezet en gekocht. Uh, en hij, wij ge organiseren nu straatjongens. Die, die afval ophalen eh, om hem zeg maar, in die fabriek aan te leveren voor het afval. Het nou, afval wordt verwerkt. Nou, u weet, in elk ontwikkelingsland is afval een probleem. En je kunt het weer tot brandstof verwerken. Ja, zo zie je dus dat het ondernemerschap dus heel mooi samen kan gaan... met ook ontwikkelingsdoelstellingen. Marius Verweij, directeur van Eco-Investments. Dank. Tot twaalf uur nog, 24 hokjes langs... waarin acteurs het verhaal vertellen van iemand met een beperking... Henk Jansen, de regisseur van deze voorstelling, Loket 13... vertelt dat hij gaat over de hindernissen... waar mensen met een beperking in het dagelijks leven tegenaan lopen. Zoals bijvoorbeeld het moeten invullen van een reeks formulieren... om eens een keertje seks te kunnen hebben. Dit gaat nu over seks, maar het is gewoon een van de normale behoeftes... een van de dingen die mensen willen in hun leven. Wil je gewoon een lekker leven hebben. Hè, mijn moeder zei vroeger al... jongen, als het van onder niet doorstroomt, raakt het boven ook in de war. Hartverwarmende zielenroerselen verhaalt verhaald door het theaterproject Loket 13. Cultuur Redacteur Botte Jellema zoekt er zo zijn eigen weg. Na het nieuws met Doral Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Op de provinciale weg N242 bij Alkmaar is een bus van Connection bij een viaduct van een taluut gereden. Er was ook een auto bij het ongeluk betrokken. Zeven mensen zijn gewond geraakt. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt en ook de trauma-helikopter is ingezet. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord zijn er vier gewonden in de bus en drie in de auto. Nog onduidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Die N242, die provinciale weg, is dicht rond de plaats van het ongeluk. Oorzaak van het ongeluk bij Alkmaar is nog niet bekend. De CITO-scores van basisscholen worden voorlopig toch niet openbaar. Staatssecretaris Dekker wacht eerst een uitspraak van de rechter af. De scholen maakten bezwaar tegen het openbaar maken van de CITO-scores. Ze zijn bang dat ouders alleen nog maar voor scholen kiezen die hoog scoren. Terwijl de toetsen niets hoeven te zeggen over de kwaliteit van het onderwijs.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 Is tussen de Ring Alkmaar en Boekelaarmeer afgesloten na een ongeluk. U kunt beter omrijden via de westkant van Alkmaar. Files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Knoop het Europaplein 3 kilometer. En op de A15 van het Gorkem naar Rotterdam bij Papendrecht 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter Rijstrook. met Felix Murders. Voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking... is in Nederland veel geregeld. Maar in het dagelijks leven valt dat allemaal nogal vies tegen. En daarover gaat die theatervoorstelling waar ik het net over had van Loket 13. Botte Jellema ging erheen. Botte, Ja, het is een, het is een locatievoorstelling... Uh, waar je één op één tegenover een acteur komt te zitten. En die vertelt je het verhaal dat uit het leven is gegrepen... van mensen met een beperking. Ik word zo moe van de bemoeien. Nou, daar hebben ze jou weer gestuurd. En het gaat altijd over Anja... Nou, Anja is het er niet. Nou, ik zeg het je maar vast, Anja blijft hier bij mij. En ik heb niet zo'n beste ervaring met de hulpverlening, dus je bent gewaarschuwd. Anja was een nakomertje. Een mogoltje. Oh, dat mag je nu niet meer zeggen. Een Voor mijn vier kinderen zijn de twee naar het buitenland verhuisd. En de vierde, Karin, daar wil ik geen contact meer mee. Oh, zij zit zeker achter je bezoek. Ik denk aan dat zij jou gestuurd heeft. Ja, je hoort hier een van die verhalen. Verteld door actrice Annabeth Brongers. We zaten samen in een klein hokje daar. In een klein leegstaand warenhuis in de winkelstraat in Almere. Zij speelt een werkelijk bestaande moeder. Die de zorg heeft over Anja. Een verstandelijk beperkte jonge vrouw. En die moeder die houdt heel veel van Anja. Maar die heeft ook heel veel zorgen. In het huis redt Anja het niet. Maar op de moeder, ja, die wordt er ook niet jonger op. Nee. En uiteindelijk leidt dat tot een euthanasie op Anja. En daardoor komt die moeder in grote problemen. En ik zit recht tegenover haar en ze vertelt het, dier, het verhaal direct aan mij. Als ik er niet meer ben, dan raakt ze de veilige thuis kwijt. Want, want ik ben er thuis. Ik ben er leven. Als mijn leven ophoudt, wat heeft haar leven dan nog voor zin? Ik weet wat jij wil. Jij wil Anja van me afpakken. Karin heeft jou gestuurd. Nou, over mijn lijk. Dat je hem er van me af kan pakken. Over mijn lijk hoor je mij. Niemand komt aan mij, Anja. Ook niet als ik er niet meer ben. En dan moet je maar weer eens gaan. Jezus. Nou, vier. Je. Dat komt We wel heel dichtbij allemaal. allemaal hoor. Jongen, jongen. Want je kijkt me recht in mijn ogen. Erg hè? Ik kreeg het echt even helemaal warm van. Ik dacht van, oh ja maar wacht, nee, maar, ik bedoel het niet zo naar. Ja, 20. Hoe is het voor jou om zo recht tegenover, ja mij in dit geval, dan, maar tegenover... Nou, het is heel spannend. En zeker als mensen terug gaan praten, weet je wat... De... Want daar moet je dan ook iets mee. Maar ja, ik vind het wel bijzonder, omdat je gewoon heel direct ook ziet wat het met uh, iemand doet. Ken je de mevrouw, wie nee. zijn rol je speelt? Nee, ik had wel het verhaal gelezen. Maar ik weet wel dat dit een dilemma van iemand is. Ja. Ja, weet je, als je helemaal met haar meegaat, dan snap je haar beweegreden wel, wat je haar gedachtegang ja. wel ja. Ja, of het goed is. En je zit dus één op één tegenover een actrice in dit geval. Ja. En is dat dan een complete voorstelling? Nou, je, er zijn 24 van die hokjes. En uh, je krijgt als bezoeker zes. In zes van die hokjes ga je zitten. Je krijgt zes van zulke verhalen uh, te horen. En steeds vanuit een andere invalshoek. En het idee is om dan eens de echte verhalen te horen van echte mensen. En niet de verhalen die de media altijd halen. Dus klaargezangen over misstanden of over spectaculaire persoonlijke moed. En dat zegt de initiatiefnemer Erwin Wieringa. Het zijn net zulke aardige, leuke, enorme, etterige als ieder ander. Mm -hmm. eh, we willen het normale la laten zien. En het punt is dat de meeste mensen denken van... ja, maar dat zit toch wel goed. We willen iets spectaculairs horen. Het, het, het prachtige van deze monologen is dat je werkelijk in de huid kruipt van iemand die het gewoon een heel klein beetje tegen zit in het leven en het roept iets op bij de, de toeschouwer. Ik denk van ja, maar nu moet ik wat doen en ik vind het mooie van je merkt nu met dit project dat met 70 acteurs hoe ze, zeer ze bevangen zijn door het onderwerp. Ze snappen het en ze dragen het zelf wel uit. Ik denk van zo simpel gaat dat. En dat we proberen met deze voorstelling toch te bewerkstelligen. Ja. Je gaat bij deze voorstelling een, een kliniek binnen. Tussen aanhalingstekens, dat is natuurlijk gewoon theater. En het is voor het publiek dan wel alsof je een, een behandeling ondergaat. Dat zegt de regisseur Henk Jansen. Ze worden aangestaard, bekeken, beoordeeld, niet uitgelachen, maar toch. Je voelt je wel heel erg ongemakkelijk nog voordat je de kliniek ingaat en ook maar één verhaal uh, hebt gehoord. Ja. Uh, we werken ook met een aantal uh, jonge acteurs, mensen met uh, syndroom van Down, maar ook studenten van de ROC theateropleidingen. Die spelen bij onze zorgmedewerkers en die loodsen onze toeschouwers door die hele voorstelling heen. En zo word je ondergedompeld in een wereld... waar niet iedereen direct mee te maken krijgt. En het gaat daarin over dagelijkse dingen... die door een beperking ineens onhandig of gênant kunnen worden. Ja. En zo vertellen ze ook het verhaal van Enerinus, Rinus... een man met een beperking... die, zoals ieder mens, lichamelijke behoeftes heeft... Nou, af en toe dan komt er iemand bij hem. Die wordt ingehuurd via de SAR. Dat is een, een bureau waar uh, dames werken vooral. Die prostituees zijn voor mensen met een beperking. Uh, het moet wel betaald worden. Het kost 80 euro per bezoek, heb ik me laten vertellen. En zijn moeder betaalt dat voor hem... Dat kan natuurlijk niet al te vaak, want ja, 80 euro is toch nog wel een aardig bedrag. Mm -hmm. En eigenlijk wat hij vertelt in die monoloog, want hij krijgt steeds dezelfde dame, Carola... is dat hij is naast de ochtends wakker wil worden. En dat kan natuurlijk weer niet. Ja, dat zou wel kunnen, maar dan kost het zoveel maal 80 euro. Mm -hmm. dit, dit soort dingen is natuurlijk allemaal in, in formulieren geregeld. Ja. ja, je kunt hier ook voor, geld voor aanvragen... Ja. En als je jezelf echt niet bevredigen kunt... Dan, kun je, dan kom je daar eerder voor in aanmerking. Maar dan moet de dokter dat ook weer verklaren... en dat het echt nodig is voor je psychisch gestel. Dus je moet eigenlijk, voordat je lekker kunt gaan vrijen... een aantal formulieren invullen en mensen spreken... Voordat het voor is. Eigenlijk is het natuurlijk ook heel gewoon. Want... Ja, en, en, en ik bedoel, dit gaat nu over seks... maar het is gewoon een van de normale behoeftes... een van de dingen die mensen willen in hun leven. Wil je gewoon een lekker leven hebben? Hè, mijn moeder zei vroeger al... jongen, als het van onder niet doorst... Raakt het boven ook in de war. Uh, maar naast die seksualiteit zijn er uh, zoveel andere gewone dagelijkse behoeften. En die komen ook aan bod in de voorstelling. Ja, dat zegt regisseur Henk Jaltse, de uh, van de groep Zinsspelers uit Almere. Ze spelen hun voorstellingen locat 13 in maart en april op donderdag en zaterdag... op locatie in de City Mall in Almere. Zo'n winkel uh, dus gewoon. En later gaan ze er ook nog mee naar andere steden. Bot hier allemaal. Ah, Gets.fm Bijna tien van half twaalf. Hier is de rubriek Midweek Den Haag. En aangeschoven zijn zoals de toen gebruikelijk Peter K. Politiek redacteur van Paul en Witteman. En Francisco van Jolen van de opinie en debatsite Joop.nl Straks over de Haagse actualiteit. Eerst even Francisco, jij hebt nieuws over de zaak Yunus. Ja. Um, nou, Younes, we kennen het verhaal. Hè? Er is protest tegen het feit dat het kind is ondergebracht bij een uh, uh, uh, pleegoudergezin met lesbische ouders. Protest vanuit Turkije? Die protest moeder, van ja, de protest, moeder. Die protest van die moeder. En dan wordt er elke keer gezegd: dat is een beetje het frame. Die moeder die moet niet klagen. Je hebt twee kwesties. We hebben het frame van: uh, mag een kind ondergebracht worden bij lesbische ouders? Ja of nee? Nou, daar zijn in Nederland iedereen het wel over eens. Maar het andere frame is: ja, die moeder die moet niet zeuren. Want kijk, ze is een slechte moeder. Kind is mishandeld. Ze is niet in staat haar kind op te voeden. He, dat is een beetje het verhaal. Nou, wij hebben het vonnis even uh, teruggespoord. Dat, kan je, dat staat online. Alleen de namen zijn weggelaten. Ja. Uh, nou, We hebben dat vonnis uh, weten terug te vinden en bevestigd gekregen dat dat het vonnis is. Daaruit blijkt dat de rechter in 2007 heeft gezegd dat er geen bewijs was van kindermishandeling. Dat er ook geen enkel bewijs was dat die ouders niet in staat zouden zijn hun kinderen op te voeden. En dat Younes gewoon terug moest naar, het, het, naar zijn ouders, naar zijn biologische ouders. Dat is toen met twee oudere broertjes wel gebeurd. Hij niet, hij is achtergebleven. Want jeugdzorg die zou uh, onderzoek naar, doen naar zijn hechting inmiddels. En dat hebben ze vervolgens drie jaar lang gerekt. In 2010 heeft die moeder opnieuw een proces aangespannen van ik wil mijn kind terug. En wat zei de rechter toen? Ja, je hebt wel gelijk. Ik bedoel, er was geen sprake van kindermishandeling. En het was ook niet zo dat je je kind niet kon. Maar dat kind zit nu al drie jaar. Die pleegouders, dus ja, je bent het kwijt. En niemand die daarin geïnteresseerd was, moeder, raakt kind kwijt, dus vindt niemand interessant. Maar op het moment dat die mevrouw gaat zeuren over het lesbisch ouderschap, ja, dan is de wereld te klein. Nou, er zijn natuurlijk wel weer pleegouders bij, die waarbij, kind kwijt waarbij op, ja, waarbij geen enkel moment deze toedracht van de kwestie naar boven komt. En je kan je voor, je kan je voorstellen, misschien toch wel, dat zo'n moeder alles in het werk stelt om haar kind terug te krijgen. Peter, Keb, wat vind jij? Zet dit de zaken een andere dag licht? Nou ja, voor mijn gevoel gaat de kwestie tussen... vooral tussen Turkije en uh, Nederland is er een kwestie in de hand... wat een diplomatieke rel is geworden omdat er vanuit Turkije een oordeel wordt uitgesproken over het opvoeden van een kind bij lesbische ouders. En Volgens daar mij zit de toch kern van voornamelijk van op de televisiezenders. De Erdogan die brengt de, de, de, de, de kwestie niet eens ter sprake. Er is voortdurend spin geweest. Wij hebben dat ook bekeken. Van Wie zit er nou achter dat protest? Bijvoorbeeld hier in Nederland, in Turkije. Dat blijken luid te zijn van de Grijze Wolven. Die staan ook met hun uh, Grijze Wolvenvlag op de foto's. Uh, die sturen dat aan. Dat zijn ultranationalisten. De, de organisatie is in Turkije zelfs verboden. Dat zijn gasten die er alle belang bij hebben om dit vuurtje op te stoten. Dus jij zegt er is helemaal geen, geen, pubis, geen rel geweest. Nou, Turkije. Er is niks aangestoken van Turkije. Joost, ja, door bepaalde groeperingen. Ja. Dat hebben we hier het, het vaker ook wel eens over. De Telegraaf in Nederland zet wel eens dingen op. En dan denk je dat heel Nederland dat vindt. Sommige mensen vinden dat. En dan blijkt dat in de praktijk wel mee te vallen. En dat zie je hier ook. Bepaalde televisiezenders hebben dat heel erg opgestookt. Joost Lagendijk zei dat van de week nog bij de gids. Als je gaat praten met de gewone man in Turkije. Die maakt zich er helemaal niet zo druk om. Nee. Jeugdzorg zat vrijdag nog aan de tafel bij Paul Witteman. Dus daar hebben ze kennelijk niet het complete verhaal verteld. Het is niet aan mij om daarover te denken. En aan jou? dat nee, is ook niet te bij om daarover te horen. <laughs> er staat vanochtend op de voorpagina van de telegraaf een heel ander verhaal: asielruzie binnen PVDA. En volgens de krant gaat die ruzie tussen Kadisha Ariep en de fractieleiding. Ariep wilde als woordvoerder asielzaken het kinderpardon verder uitbreiden, maar Ariep botste hierover hard met de fractieleiding. En nu schijn ze de portefeuille te hebben ingeleverd. Wat weet jij van deze zaak, Peter? Ik heb er beide, beide kanten van de, van de beide partijen vandaag nog even gesproken, en ze bezweren me al dat er geen sprake is van ruzie. Dus de kop klopt niet in ieder geval. Nee? Maar hoe het wel zit is dat er wel degelijk een, een, een licht inhoudelijk verschil is... tussen mevrouw Ariep en de fractieleiding over het asieldossier. Uh, Khadija Ariep had me al eerder aangegeven dat ze deze portefeuille had neergelegd. Ook omdat ze moeite had met een aantal maatregelen. Ze had wel degelijk het best gedaan om het kinderpardon te verruimen. En dat was slecht gevallen bij het ministerie van Justitie en Teven die is er opgewonden over het keer gegaan, tegen, uh, heeft opgewonden gebeld naar Samson. Uh, en naar, uh, het, er is ook uh, contact geweest tussen Samson en Rutte erover over dat onderwerp... en het is bezoren dat er niet aan gesleuteld zou worden. Maar is dat ook er druk uitgevoerd van door de factieleiding op, op Khadija Arim, of niet? Nou, volgens mij is dat niet gebeurd, maar er is op een gegeven moment wel een gesprek geweest... waarbij is aangegeven dat, het, dat uh, zij niet gelukkig was met deze portefeuille... En dat de fractie ook niet helemaal gelukkig was... met de manier waarop zij hem uitvoerde. Nou, ik ken toch een iets dus, ander verhaal. Ah, vertel. Francisco, dus, uh, nou ja, wat, wat, zij wilden die portefeuille aanvankelijk wel helemaal niet hebben omdat ze er helemaal niets op zaten wachten. De partij die zei van ja, doe je dat maar, want jij bent daar goed in. Uh, kijk, wat de Telegraaf neerzet. Die zet een ruzie neer. Die zegt ook van kijk eens, hey, ze voerde het woord vorige week niet meer. Dat deed ze niet omdat ze in het buitenland was. Dat wordt, dat wordt echt, dit is echt zo'n spin van de Telegraaf. He, wij zitten daar nu over te praten, omdat zij dat zo insteken. Wat is er aan de hand? Uh, zij had daar echt geen zin meer in. Ze heeft gezegd van ik laat. Die, die portefeuille overnemen door iemand die daar wel tijd voor heeft... dat is recours geworden. En dat nee, nee, dat is wel niet, nee, niet duidelijk. Maar goed, dat is, dat is wat, er, uh, wat er aan de hand is. Er is voor de rest eigenlijk helemaal niks aan de hand. Wel is het zo dat binnen de PvdA... maar dat is geen geheim... dat kinderpardon en die maatregelen bijvoorbeeld van de illegalite illegaliteit... De strafbestelling van illegale... Ja, dat, ja. dat ligt heel gevoelig bij, dat, bij de achterban van de PvdA. Dat hoef je niet... Uh, dat is geen geheim, dat weet iedereen. En dat is voor die partij ook schipperen. We hebben Samson daarover nog uh, uh, in een mooie clip gezien... Uh, dat hij werd aangesproken door iemand die zei... jullie bedrijven koerhandel'. En dan zie je dat hij op dat moment echt emotioneel wordt. Want dat raakt hem diep. Ja, goed. Je, het is iets te makkelijk zoals Francisco het nu verwoordt, Want uh, ten eerste komt de Eerste Kamerfractie nog uh, op een gegeven moment een bod. En er, zitten, er zijn een aantal leden van de Eerste Kamerfractie... die heel veel moeite hebben met uh, met name die strafbaarstelling van die illegaliteit. Dat gaat echt nog een ding worden. Um, en daarnaast is het zo dat als je iemand de portefeuille asielzaken geeft... Uh, dan doe je dat niet zomaar. Ik bedoel, dat is een belangrijke portefeuille, een gevoelige portefeuille... een heel lastige portefeuille, want je krijgt te maken met mensen... die, die hun beroep op je doen, op je menselijkheid. Ik bedoel, Het is voortdurend, afwegingen maken. Um, die portefeuille is bewust aan mevrouw Ariep gegeven. En na vier maanden, vijf maanden wordt die portefeuille van beide kanten gezegd... nee, we doen het toch anders, weet je wel. Dat is eigenlijk te snel. Dat is niet helemaal uh, zoals het zou moeten zijn. Er is geen sprake van ruzie. Er is niet zo dat, zij... dat zeg ik, hè? Dat zei ik ook net. Nee, maar goed. Dus, en dat is de insteek van het hele verhaal. En dat is dus gewoon gekletst. Wat er wel aan de hand is, is dat er binnen de PvdA... verschillend gedacht wordt over dit probleem. En dat is ook geen nieuws. Er is een beetje ruzie tussen Anouska van Miltenburg... en uh, een heleboel partijen in de Tweede Kamer. Hoe zit dat, Peter K? Ja, je legt dat bruggetje niet goed, joh. Je bedoel, Ariep... Was Die, ooit in de een nieuwe strijd. baan. Kant is <laughs> ze, ze de Tweede Kamer. Ik ga toch geen bruggetjes leggen hier. Zeg. Kom op. <laughs> ja, maar dat even. is bruggen slaan. Dat is het motto van het kabinet. <laughs> bruggen slaan van dit kabinet? Ja. Oké. Okay, ja. Nee, maar het is waar. Uh, Anouska van Miltenburg heeft het erg zwaar als kamervoorzitter. En er is eigenlijk uh, kamerbreed. Is men ontevreden over deze kamervoorzitter? Gisteren kwam dat nog even aan het licht bij een, uh, uh, uh, bij het, in het vragenuur. Waarbij zij. Uh, het verzoek om het verplaatsen van een debat... wat, wat vrij gerechtvaardigd was... omdat er moest een, een antwoord komen van het ministerie van Sociale Zaken. Er moest een brief komen en daarna zou een debat plaatsvinden. Alle partijen vroegen... De, die brief was er niet, dus alle partijen vroegen... of dat debat kon worden uitgesteld. Maar mevrouw van Miltenburg ziet een volle agenda... en die wilde dat debat niet uitstellen. Dus die werd er heel hardnekkig in... terwijl ze tegen de, tegenover een hele kamer zat. Nou, Dat werd uh, een malle vertoning met een geïrriteerde kamervoorzitter... En dat zien we veel te vaak in de geïditeerde kamer. Bijvoorbeeld voorzitter. in december tijdens de begrotingsbehandeling van sociale zaken... houdt 50-plus kamerlid Klein een verhaal over de pensioenen. En zijn D66-collega van Weenberg wil hem interromperen. Maar daar steekt Van Miltenburg als kamervoorzitter dan een stokje voor. De diverse uh, pensioenbelangenorganisaties die ook de signalen krijgen van... er is voldoende geld. Dan is niet degene die het rad voor de ogen draait... wij als 50-plus, maar dat is D66... die dan vervolgens daar iets reiziger doet, mevrouw de voorzitter. Gaat u verder? Vo voorzitter, dit is een nee, nee, nee, iets nee, nee, raars, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gaat u verder, meneer Klein. Is deze momentopname tekenend voor het functioneren van Van Miltenburg? Ja, nou, je ziet dus dat wat ze niet heeft, is uh, uh, en niet uitstraalt. Is, wat je als voorzitter moet hebben, is je moet gezag hebben. Je moet, als, mensen, als je iets zegt, moeten mensen automatisch naar je luisteren. En als ze dat niet doen, moet je andere manieren hebben om dat af te dwingen... Um, in ieder geval niet zo roepen, nee, nee, nee, nee, nee. En dat werkt niet, want dan betekent dat je de situatie niet meer onder controle hebt. Nou ja, zo is het. Ik bedoel, ze raakte veel te snel geïrriteerd. Um, kijk, ze had het natuurlijk niet makkelijk. Ze volgde Gerdy Verbeet op. Die, die je in het begin ook moeilijk had. Nou, dat klopt. En dat, bedoel, Eigenlijk kun je dat voor meer voorzitters zeggen. Weet je wel, Wijsglas uh, zat weer voor Verbeet. Die um, uh, vond met zijn arrogantie hadden mensen vaak moeite. Maar zijn vak vakkundigheid werd hoog ingeschat. Daarna kwam Verbeet en die had het in 2006 heel moeilijk met het nieuwe parlementaire taalgebruik dat geïntroduceerd werd door de PVV. De PVV uh, gooide alle middelen in de strijd en Verbeet zag je zoeken naar een manier om daarmee om te gaan. Dat heeft ze toch uiteindelijk goed gedaan. En uiteindelijk een half jaar later vond ze die vorm en werd ze dus een maar beetje de subforsting van de. de sub maar Van Geltenburg heeft dan kennelijk ook nog een Nee, half jaar nodig. hier zie je wat anders. Dat zie je, kijk, je hebt onervarenheid en gewoon niet capabel zijn. En gewoon niet in staat zijn om dat te doen. En het, ik begin toch, als ik alles lees wat erover. als je kijkt hoe ze doet. en je leest alles, alle kritiek erop. dan gaat het er gewoon om iemand die niet. dat is voor de rest ook geen schande. die gewoon geen goede voorzitter is. die daar niet de capaciteiten voor heeft. die niets aanvoelt. wanneer ik moet ingrijpen, wanneer niet. wanneer je dingen moet. hoe je het debat een beetje moet sturen. heb nou, jij die conclusie ook al getrokken? Ja, kijk, ik heb gisteren even een rondje gemaakt langs de partijen. en dat was heel erg vermakelijk deels. en ook wel triest. Maar. Um, ja, dat is de meest extreme partijen, de links of ja, uit de rechts, die, zeggen, die zijn echt keihard in hun oordeel. En die zeggen ook van... Ja, we hopen maar dat ze een keer een emotionele uitbarsting krijgt. Want dat is de enige manier om iemand van die plek weg te krijgen. Kamervoorzitter, ben je, ja, je wordt niet zomaar weggestuurd als Kamervoorzitter. Uh, de andere partijen zijn iets genuanceerder. Maar zelfs een grote fractie als de PvdA, toch niet onbelangrijk in dit... Uh, die houdt, een, houdt zijn hart vast. Ze weten, ze en dan ze... nog de eigen fractie... Als je daar een beetje het oor te luisteren legt... dan hoor je ook dat het een punt van zorg is. Nou ja, de, grap je was, kamer. de grap was, er werd gekozen omdat ze zei... dat zij in het debat ruimte wilde bieden aan emotie. En niemand had door dat ze daarmee zichzelf bedoelde. <laughs> Wie is reservevoorzitter op dit moment? Nou, uh, Candice Riep is de reservevoorzitter. Uh, maar het uh, grootste talent, uh, ik vind het moeilijk om het te zeggen... maar dat is de, de derde kamervoorzitter, dat is Martin Bosma. Die heeft een weekje, van de PVV, die heeft een weekje de honneurs waargenomen... toen. Uh, toen Verbeet uh, wegging en uh, de nieuwe Kamervoorzitter gekozen moest worden. Hij was daar geen kandidaat voor. Vooral was waarschijnlijk omdat er een aantal plichtplegingen bij komen. Bijvoorbeeld de Kamervoorzitter moet ook, ook naar het buitenland kunnen gaan... of uh, moet, moet uh, het parlement vertegenwoordigen op allerlei plekken. Dat lag misschien niet zo voor de hand in zijn functie. Maar hij was wel als Kamervoorzitter ontzettend uh, goed aanwezig en vermakelijk, grappig, spitsvondig. Waarom heeft hij zich dan niet kandidaat gesteld? Nou, dat zeg ik net. Oh, ja, sorry. Ja. Dat ja, heeft met uh, heel internationale het aspecten lukken. te maken. Maar Van Miltenburg, zou die dan tussentijds gewoon een keer kunnen terugtreden? Hm. Nou ja, dat, dat kan dus eigenlijk niet. Ja, dat, tenzij ze zelf denkt van ik word hier doodongelukkig van. En het grappige is dat ze dat af en toe wel uitstraalt op die stoel. Ik word hier doodongelukkig van. Zo ziet het er wel uit in ieder geval. Maar moet ze dan terug in de kamer of moet ze dan ook gewoon weg? Nee, hey, dan kun je gewoon terug in de Kamer. Je hebt wel uh, een kamerzetel. Oké. Okay. Maandagavond laat, twitterde Lisbeth van Tongeren, Kamerlid voor GroenLinks, het volgende. Wanneer komt er een heffing op Nederlands spaargeld, Omdat wij een belastingparadijs zijn en stelen van ontwikkelingslanden. Wat wilden ze daarmee zeggen, Peter Kee? Um, nou ja, ik, ik begrijp uiteindelijk dat het een grapje was. Maar um, wat, wat ze leek te bedoelen is dat net als de Cyprioten uh, een deel van hun de spaargeld moesten betalen... zouden de Nederlanders dat ook maar moeten doen... omdat wij uh, zoveel van die brievenbusfirma's in Nederland hebben. Een, uh, nou, dit... een leuk grapje, hoor, maar heel onverstandig. Op Twitter schijn je nooit grapjes te moeten maken. Dat is zo. Ironie is een gevaarlijk wapen op Twitter. Maar hier zie je dus eigenlijk precies wat er ook gebeurde. Nou, wat de Telegraaf doet. Nu was het Elsevier. Wat doen die? En dat is echt een... Ik vind het een teringstreek. Want ik ga er toch vanuit dat ze niet en zo dom wat? zijn. Nou, Rotstreek. Ik ga er toch vanuit dat ze. Ik kom uit Rotterdam, Felix. Dan krijg je dat soms. Geen dat, wel dat, dat, dat, dat ze niet zo dom zijn dat ze het echt niet doorhebben. Maar. Wat je dan doet, is je pakt iemand maakt een grapje... en je gaat dat serieus behandelen. En dan komt degene die dat grapje maakt... die komt in een hele nare situatie, want die moet gaan zeggen... dat was een grapje, enzovoort, enzovoort. De, daarmee eigenlijk verziek je de sfeer. En Elsevier is echt een kwade trouw geweest... want er stond een vraagteken achter, er stond bij Dijsselbloem veel. Het was aan alle kanten duidelijk dat het een grapje was. Hebben ze allemaal weggelaten. Pas later hebben ze toegevoegd van dat het ironisch was. In één zinnetje ergens halverwege het artikel. En ze hebben gewoon een relletje ge gemaakt om Lisbeth van Tongeren te pakken en GroenLinks te kijken te zetten. En dat is echt malicieus. Nou, dat lijkt me te zwaar overdreven, Francisco. Nee. Ik bedoel, het is gewoon, ze gingen er waarschijnlijk bij Elsvier gewoon vanuit... dat het paste binnen de communicatiestrategie <kugst> van GroenLinks... die wel vaker uh, vraagtekens oproept. Dus je weet nooit precies wat serieus bedoelt. En wat Lees Inland haar doet. timeline. En... en je ziet dat het gewoon onzin is om daar zo dit bericht over te maken. Wij zouden dat elke dag kunnen doen met PVV'ers met VVD'ers en nou, dat doen we niet. Waarom niet? Omdat je dat gewoon niet doet omdat dat niet prettig is. Dan kan omdat niemand ze grapjes Twitteren? dan kan niemand meer een grapje maken. Dan kun je elke dag kun je van kan dat je die grapjes je bijna Elke dag kan je zo'n verhaal maken en dat doen we niet. Omdat dat gewoon je kan echt iemand die een grapje maakt kan je altijd in het nauw brengen door te doen alsof hij het serieus meent en dat is vervelend en dat moet je niet doen. En vier is een van de lui die dat wel en dat is heel erg vervelend. Peter, er gebeurt er nog veel in de wandelgangen? Er, gebeurt er nog veel in de fractiekamers? Zijn er nog veel ministers op zoek naar uh, steun voor de Eerste Kamer voor hun kabinetsplannen? Of ligt alles stil en wordt er gewacht op het Sociaal Akkoord? Nee, nee, nee, er wordt uh, gewoon doorgewinkeld. Uh, Gisteren was. Uh, vandaag gaat Jet maken geloof ik, op bezoek bij D66. Misschien was het gisteren. In ieder geval, Jet Bussenmaker is nog steeds bezig met dat, dat sociaal leenstelsel. Dus dat shoppen door de, door de wandelgangen gaat gewoon door. Ja. Ja. En iedereen heeft het over de eet aan de koning. Op de Koningsdag 30 april. De Partij van de Dieren doet dat niet, want ze zeggen we hebben al een eet afgelegd en klaar. Ik vind het echt een, een, een slimme zet van de Partij voor de Dieren, ook als Partij voor de Dieren. Uh, het is namelijk een hele principiële kwestie zonder enige consequentie. Dus zij kunnen, mensen die op de Partij voor de Dieren stemmen, houden ervan dat de Partij van de Dieren zo principieel is. Dus zij moeten onder zoveel tijd laten zien dat ze echt principieel zijn. Nou, hierbij kun je zeggen: dit doen wij niet. He? En dat heeft voor de rest geen enkel gevolg. Als het alleen de Partij voor de Dieren dat doet, is er ook niks aan de hand. Nou, er zijn wel kamerleden die ook wegblijven. Dus ja. Ja, er zijn de kamerleden die wegblijven. Ja, zo principeus zit het natuurlijk niet. wel in die kerk gaan zitten en dan niet je eten afleggen. Kom op, blijf weg uit die kerk. Dan nou, ben je het is, principieel. Eh, nee, nee, nee. Het is vegetariër, zijn Er zijn toch een leren jasje dragen. Hier zit er een. Dus dat kan makkelijk. Dan ben je voor een deel principieel, voor een deel niet ja. beter. Het is ongelooflijk. En aan de andere kant bestaan. is het zo dat volgens mij bij de Partij voor de Dieren ook heel veel mensen zijn die het Koningshuis een warm hart toedragen. Dus. Ik bedoel, stel nooit het Koningshuis ter discussie in deze... Uh, nee, maar ze stellen het Koningshuis ja. ook ter discussie, te, te, te discussie. Zij zeggen, wij hoeven niet een eet af te leggen die we al afgelegd hebben eigenlijk. Dat is wat ze zeggen. Ja, nou ja, ik... Uh, ik en ze zijn niet de enige, maar... want D66, Tom de Graaf bijvoorbeeld, die heeft er vragen over gesteld. En die heeft van Rutte daar heel slecht antwoord op gekregen. En die zegt van ja, het is een rare kwestie dat we dat moeten doen. En die tekst van die eet, die is ook raar, maar ja... We doen dat nou helemaal maar, want het is een feestje. En dat is een beetje waarom dat je denk, nu niet een principiële zaakje van moet maken. Is van Het is een leuk feestje en het is toch een beetje op een verjaardagsfeestje beginnen over vervelende kwesties. Dat moet je niet doen. Ondertussen had ik beloofd dat we contact zouden opnemen met in ieder geval één zakenman in Rusland... om te kijken hoe dat dan gaat als die zakenmensen daar op Cyprus... die Russische zakenmensen in, in de knoei komen met hun uh, financiële belangen al daar... Nou, dan uh, zou er naar Nederland worden uitgeweken. Al dus de succesvolle paradijs. zakenman Dirk Sauer. Maar we krijgen Dirk Souwer niet te pakken. Het gaat van durentijd. Tuut, tuut, tuut. Misschien is hij al een groot overleg met uh, een van de Cyprioten. Dank jullie wel, Francisco van Jolen en Peter K. Oké, okay, graag gedaan. Ja, ja, de televisie van vanavond. Wat schaft de buis? Nou, onder andere de documentaire Kite Man. Nou, what? Colin Benders, alias Cardman, die stopte na het album The Hermit Sessions in 2009 met zijn hip-hop-orkest. En dat is het moment dat documentaire maakster Menna Meijer hem begint te filmen. Cardman omhelst na afloop van het laatste concert zijn moeder en vraagt haar: Nou, wat? En dat is dus de titel geworden van de documentaire die al eerder is uitgezonden. Een hele goede documentaire. En die is te zien op Cultura24 om drie over negen. Ook muziek, maar dan anders, is het verhaal van Guus Meuwes te zien op Nederland 3. Om vijf voor half negen. En als je nog meer muziek wilt, dan zou ik zetten. Uh, zet een CD op. En anders dan moet u gewoon even de rit plaatsen. om te kijken wat er nog meer op televisie is. Jurgen van de Berg. Lunch. We hebben wel eventjes met Bobby Boermans. Die is regisseur van de film App. Normaal gesproken, als je het bioscoop ingaat, moet je je telefoon uitzetten. Maar hier moet je juist je telefoon aanhouden. Ik weet er alles van. Oh ja? Ja, ik heb met hem gesproken. Maar het is goed. Wanneer? Net nog? Nee, nee, al een tijd geleden. Dus we zijn vast weer nieuwe plannen. En de stelling straks in dat is goed voor Europa als Cyprus binnen de eurozone blijft. Wie zegt dat? Dat is de stelling. Je naar de gids.fm. En u kunt bellen. Deze week... Avro, vrijdagmiddag live en NOS langs de lane. Samen kijken we naar de WK-afstanden in Sochi. Met oud-Olympisch kampioen Jochem Uitenhagen. Dat is een mooie race, is een mooie strijd. CDA-leider en fanatiek schaatser Sibran Buma. Ik ben dus inderdaad een toerrijder en ik had nooit in mijn leven 200 kilometer gereden. Liefhebber Frits Barend plus satire. Volk het jaar sowieso, it geht on! En live muziek van Staten. Blame it on the cocktail, blame it on the juice,